Dit is Radio 1 met Thijs van den Brink. De burgemeester van Gorkum heeft thuis een verkiezingsposter... van GroenLinks opgehangen. Strijdt dat niet met zijn onpartijdigheid. Dat zo in Dit is de Dag. Nu is het NNW Journaal met Dorald Megens. Het blijft onduidelijk waar het gewelddadige Nederlandse duo is... dat gisteren een campinggast neerschoot bij Enschede. Een uur geleden was er sprake van dat het stel zich mogelijk bevond... in Gronau, net over de grens bij Enschede. Daar werd een politiehelikopter gezien...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 Maar daarvoor moeten nog wel wat dingen worden geregeld, zegt verslaggever Gertjan Dennekamp. De regering moet uh, dan wel daarom vragen, want Oekraïne erkent eigenlijk niet de, de macht van het uh, Hof. Een regering kan een verklaring afleggen dat men dat wel doet en dan moet het Hof besluiten uh, of ze daarop uh, ingaan. Maar voorlopig is er nog geen regering in Oekraïne. Vandaag had er een interimregering van nationale eenheid geïnstalleerd moeten worden. Maar de ploeg en het programma zijn nog niet rond. Er wordt dag en nacht aan gewerkt, zegt waarnemend president Turchinov. Een oud-medewerker van de Universiteit Utrecht... heeft onderzoeksresultaten gemanipuleerd. Het is een celbioloog die volgens een onderzoekscommissie... gegevens in illustraties heeft verzonnen. Volgens de commissie is de wetenschappelijke integriteit geschonden. De celbioloog geeft toe dat er fouten zijn gemaakt... maar die hebben volgens hem geen invloed op de conclusies van zijn onderzoeken. De rechtszaak tegen de Zuid-Afrikaanse atleet Oscar Pistorius... zal voor een deel rechtstreeks te volgen zijn op televisie. Hij wilde dit niet, maar de rechter heeft het toch toegestaan. De opening van het proces, het bewijs en de uitspraak... mogen geheel worden uitgezonden. Het verhoor van Pistorius en de ruim 100 getuigen... mag alleen zonder beeld worden opgenomen. De zogenoemde Blade Runner schoot een jaar geleden zijn vriendin dood... en zegt dat hij haar aanzag voor een inbreker... Zijn advocaten wilden de live-uitzending tegenhouden... omdat ze bang waren dat hij geen eerlijk proces zou krijgen. In Den Haag zijn de Olympische wintersporters gehuldigd. In de ridderzaal kregen de gouden medaillewinnaars een lintje... net als de coaches Gerard Kempkers en Jack Ory. Ze werden daartoe gesproken door premier Rutte... die de sporters roemde om hun enorme inzet. Vier jaar lang hebben jullie je in het zweet gewerkt. Je sociale leven op een laag pitje gezet. En alles in het teken gesteld van dat ene moment... waarop alles op zijn plek moest vallen. Dat is het recept voor het succes van de Nederlandse sporters. En daarna gingen de sporters naar Paleis Noordeinde... voor een ontvangst door koning Willem-Alexander. Intussen wordt er in de politiek gepraat over de financiën van topsporters... naar aanleiding van de open brief van judoka Henk Grol van gisteren. De Tweede Kamer is een meerderheid die vindt dat sporters belastingvrij... moeten kunnen sparen voor hun pensioen. VVD-Kamerlid Nepperis over dat idee. Dat is een soort pensioenfonds en als je dan nu gaat sparen... betekent dat je die, dat sparen van de belasting mag aftrekken. Dat je dat dus niet belast, dus dan spaar je nu wat op belasting... en de toekomst, ja, dan heb je ook meer pensioen. De aanklager betaalt voetbal van de KNVB. Heeft Feyenoorder Pelle een schikkingsvoorstel gedaan... van één wedstrijd voorwaardelijk en een onvoorwaardelijke geldboete van 5000 euro. Pelle trapte na afloop van het duel met Twente... uit woede tegen de dugout en in de catacombe tegen een tv-lamp. Als het voorstel wordt geaccepteerd... kan Pelle zondag gewoon meedoen in het duel met Ajax. Het weer vanuit het zuidwesten klaart het langzaam op. Vannacht is het dan droog, koelt af tot een graad of vijf. Morgen geregeld zon, kan nog wel een bui vallen in het zuidwesten. Wordt het opnieuw zo'n 11 graden. Donderdag volgt weer meer regen. Wijnand Zwaan, hoe is het met de files als gevolg van de ongelukken? Ja, dat viel toch een beetje tegen deze avondspits... want je zou verwachten een rustige avondspits... maar dat, dat kwam er niet van. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... daar staat nog een van de langste files... tussen Dalfrit Soest en Amersfoort Noord... 10 kilometer na een ongeluk. De rijbaan is daar wel weer vrij... Op de A13 van Den Haag naar Rotterdam, daar is bij Knoopend en Polderplein de verbindingsweg naar de A20 nog dicht, naar Gouda door een afgevallen lading. Het opruimen duurt wat langer dan verwacht, de file daarachter is niet zo heel erg lang meer. Op de A28 van Amersfoort naar Utrecht is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen... bij knooppunt Rijnsweert. De rechterrijstrook is dicht, staat 7 kilometer. En de A29 van Rotterdam naar Bergen-op-Zoom... voor de Heijnenoordtunnel 4 kilometer na een ongeluk met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is ook daar dicht. Zometeen in dit is de dag maakt staatssecretaris Steven nu wel of niet... een royaal gebaar naar homo's uit Uganda die in Nederland asiel aanvragen.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 Radio 1, EO. Dit is de dag. Met Thijs van den Brink. Goedenavond en hartelijk welkom. Oud-shorttrekster Margriet de Schutter ontmoette de Nederlandse Olympische sporters... achter de schermen van het Holland House en deelde in alle emoties. Vandaag verdedigt helemaal Meijer de stelling... Nederland treedt veel te soft op tegen Syrië-gangers. Wilt u reageren? Stuur dan een Twitterbericht met de hashtag DIDD. Ja, Maakt de staatssecretaris Teven nou wel of niet een royaal gebaar... naar homo's uit Uganda die in Nederland asiel aanvragen? Daar gaan we straks over praten met Wil Eikelboom, mensenrechtenadvocaat. Wat is uw inschatting? Uh, nou, een royaal gebaar zou ik het zeker niet uh, willen noemen. Uh, het is ook niet zozeer dat Teven zijn beleid aan het aanpassen is... maar eerder dat de situatie in Uganda nu gewoon zo slecht is geworden... Dat je het eigenlijk niet kan weigeren om mensen asiel te verlenen. Ja, we praten er straks uh, verder over. oud Margriet de Schutter ontmoette de Nederlandse Olympiërs. Achter de schermen van het Holland-Heinekenhuis. Nog maar een paar uur terug uit Sochi. Wat was jouw rol daar precies in Sortsie? Uh, ik was hostess in de atletenruimte. En ik stond ook in de Olympic Club. Waar de, nou ja, de, de VIP's en uh, de familieleden en, en, en vrienden van de atleten kwamen. Ja, dus de allerpuurste emoties heb jij daar gezien? Ja, ja zeker. En heb je genoten? Ontzettend genoten. Het was echt uh, uniek om in het walhalla van, uh, van de sportwereld te zitten. Straks na half zeven horen we meer. De burgemeester van Gorkum, Anton Barske, heeft een verkiezingsposter van zijn partij GroenLinks achter zijn raam opgehangen. Diverse partijen in de gemeenteraad reageren met ergernis. Meneer Barske, goedenavond. Goedenavond. Bent u vooral burgemeester van Gorkum of vooral lid van GroenLinks? Ik ben uh, burgemeester van Gorkum en dat ik lid ben van GroenLinks is voor niemand een geheim. Nee, maar goed. Moet een burgemeester niet boven de partijen staan? Zeker, en uh, ik denk dat ik uh, in de gemeenteraad, en uh, waar het erop aankomt, uh, uh, zeker boven de partijen sta. Maar ik ben natuurlijk ook lid van een politieke partij, en ik vind dat uh, uh, het belangrijk is dat mensen gaan stemmen. En ik vind het daar uh, nou, bijna een burgerrecht om uh, aan te geven van welke partij je zelf lid bent, ja, die... zonder dat je dat uh, anderen uh, nou ja, opdringt. Ja, maar er is denk ik niemand die u dat recht betwist, want dat mag natuurlijk gewoon. De vraag is of het handig is, want aan de ene kant zegt u ik ben neutraal, tegelijkertijd zegt u u met die posten wel. Ik wil zoveel mogelijk GroenLinks is in de raad. Nee, ik zeg met die posten dat ik lid ben van GroenLinks... en ik uh, ben blij dat deze discussie nu gevoerd wordt... want ik vind dat uh, het uh, praten over lokale democratie... en over verkiezingen alleen maar goed is. Uh, ik, ik heb op geen enkele wijze, ook in het verleden... ik ben al 14 jaar burgemeester, uh, last gehad... van het feit dat ik, als er verkiezingen zijn... een uh, posten van mijn partij achter het raam... U doet het, u doet het altijd? Ja, ik doe het altijd. En dat is nooit eraan gevonden? Nee, ik heb daar nog nooit een opmerking over gehad. Oké, okay, nou, nu dus wel. Ja. U snapt niet dat mensen dat een dubbele boodschap vinden. Een neutrale raadsvoorzitter, uh, burgemeester... Uh, die tegelijkertijd zegt, ja, GroenLinks vindt toch de beste... Uh, nee, dat is. Uh, uh, ik, ik snap dat die, dood, die boodschap als dubbel kan worden ervaren. Maar het is geen geheim dat ik lid ben van GroenLinks. En nee, in, mijn handel, ja. in mijn handel als burgemeester valt dat, uh, uh, ben ik strikt onpartijdig. Dus dat, uh, dat moet uit elkaar gehaald worden. Nee. En ik snap wel dat het politieke systeem voor sommige mensen, uh, ja af en toe uh, lastige kantjes heeft. Maar nogmaals, als dit debat uh, leidt tot een grotere opkomst... Uh, dan <laughs> ja. ben ik daar heel erg blij nee, dat snap mee. Ik. Heeft u een Amts of een eigen huis? Ik heb een eigen huis. Ah ja, dan, dan kan ik u daar niet opvangen nee. in ieder geval. Nee, nee. Nee. Nee. Maar maakt u zichzelf niet kwetsbaar? Als u straks een keer te lief bent voor GroenLinks... dan gaat iedereen natuurlijk roepen dat u partijdig bent. Uh, nee hoor, want kijk, nogmaals... iedereen weet dat ik lid ben van GroenLinks... dus dat kan helemaal geen verrassing zijn. Maar dat maakt u toch zo min mogelijk merken, neem ik aan. Ja, maar dat wil niet zeggen dat je... Uh, datgene wat je als uh, lid van GroenLinks over het algemeen doet, namelijk als er verkiezingen zijn, een poster achter je raam hangen, dat is in onze partij uh, best een, uh, een, een oud gebruik. We zijn inmiddels 25 jaar oud. Ja. Uh, dan uh, denk ik dat mijn functie als burgemeester dat niet in de weg hoeft te staan. U vindt niet dat daar een oproep van uitgaat om op GroenLinks te stemmen? Dat is toch het idee van zo'n poster? Uh, het, het idee van die poster is dat ik aangeef dat GroenLinks een partij is die meedoet aan de verkiezingen en dat ik daar lid van ben. En, ja, en dat u uh, dat een goede club vindt en dat u wilt dat Zoveel mogelijk GroenLinksjes ja, ja, inderdaad als komen. Als ik het geen goede club zou vinden, zou ik er geen lid van zijn. Nee. Uh, is uw vrouw ook lid van een partij? Uh, dat is een uh, vraag die u vooral aan mijn vrouw moet stellen. <laughs> ik voel mij niet vrij om over haar partijlidmaatschap al dan niet uh, een uitspraak te hebben. Maar heeft zij een poster opgehangen? Uh, wij wonen in ieder geval met z'n tweeën in dat huis. Oké, okay, dus misschien is ze wel lid van dezelfde club dan? Het zou zomaar kunnen. Ja. De partijen hebben toch een beetje negatief gereageerd. De VVD noemt het niet kies. De SP wil vragen stellen. De PvdA segureert dat u geen objectieve uitstraling meer heeft. Dat is toch niet handig? Ik deel die opvatting niet. Uh, ik denk dat uh, het feit dat ik lid ben van GroenLinks... en het feit dat het tegen verkiezingstijd uh, in Nederland best gebruikelijk is... dat mensen kenbaar maken van welke partij ze lid zijn... dat dat dingen zijn die heel goed te verenigen zijn met het burgemeestersambt. Ja, Nederlands genoten van burgemeesters uh, die vraagt zich af of het verstandig is. Hè? Heeft u dat gelezen in de krant? Heb ik nog niet gelezen, maar uh, ik uh, ik ben wel benieuwd hoe uh, uh, de discussie over de gekozen burgemeester gevoerd gaat worden als we zo uh, nou bijna uh, uh, uh, ja. Zeg het maar. Bescheten, wou euh, u zeggen. Bescheten. omgaan uh, uh, met het feit dat burgemeesters politieke functionarissen zijn die in hun dagelijks werk uh, objectief blijven, maar die uh, geen geheim maken van hun politieke achtergrond. Nee. Gaat u nog flyeren voor GroenLinks? Nee, dat gaat me dan weer even iets te ver. Dat dus kan de niet. Nou, kijk, ik, ik wil niet mijn uh, relatieve bekendheid <laughs> gebruiken om, uh, om uh, campagne te voeren. Maar ik vind dat het ophangen van de verkiezingsposter zo. Uh, low-key is dat je dat moet kunnen doen. Ja, en als de raad daar massaal tegen gaat protesteren, blijft hij gewoon hangen, als ik goed naar u luister. Uh, ja, dat denk ik wel, ja. Dan moeten ze echt met zwaar geschut komen, moeten ze echt afzetten. Uh, nou, ja, ik denk niet dat de soep zo heet gegeten wordt. Nee. Anton Barske, burgemeester van Gorkom, hartelijk dank. Graag gedaan. De dag van Maarten. Ja, Maarten Hag, je hebt je vandaag verdiept in een groene plant met de naam stevia? Ja, inderdaad, stevia. Uh, een groene plant met blaadjes. Blaadjes smaken heel zoet en daar wordt dan weer zoetstof van gemaakt... die wel, let op, 300 keer zoeter is dan suiker. Hmm. Goed nieuws, want we eten veel te veel suiker en daar worden we dik van en zo. Je, je, je kent het wel. En, dan en van het... stevia word je niet dik? N nee. Okay. Van stevia, nee, nee. Stevia niet. oké. Okay. Nee. Maar er, er zit nog wel iets anders aan vast, hoor je zo. Ik las namelijk vanmorgen in de krant dat Pepsi komt met stevia cola. En daar sparen ze 30% op de suiker. Nou, hartstikke goed. En toen vroeg ik me af, is het dan ook niet eens tijd... om de suiker uit mijn eigen keuken te verbannen? Mijn vrouw houdt namelijk erg van bakken. En ze is laatst heel erg bezig met uh, minder suiker eten en zo. Of liefst eigenlijk helemaal geen suiker. En ze is bepaald de enige niet in mijn omgeving, moet ik zeggen. Maar de vraag is, kan je nou ook bakken met stevia? Dat is dan natuurlijk wel belangrijk. Nou, dat vroeg ik eerst aan uh, Karin Luiten. We kennen haar van de recepten in Trouw. Daar is ze altijd het gezond alternatief voor uh, al die pakjes... waar, jawel, veel te veel suiker in zit. En zij probeerde cakejes te bakken met stevia, maar dat was niet zo'n succes. Het leverde mij iets heel raars op. Het leek net alsof het, het, het vet eruit geduwd werd. Dus het werd een hele... Rare vettige keekjes die qua smaak heel droog waren. Ja, dat klinkt niet heel aangenaam. Nee. Anna Greta Visser is juist wel razend enthousiast over bakken met Stevia. Onder meer omdat veel van haar familieleden diabetes zijn, begon ze ermee. En ze besloot ook zelf Stevia te gaan verkopen. Ze schreef het kookboek Koken en Bakken met Stevia. En ik vroeg haar hoe zij dat dan aanpakt. Ja, nou, het, het vraagt een, een aanpassing. Als je dan bijvoorbeeld het cake bakt... dan is het wel aan te raden om bijvoorbeeld een, een wat uh, vochtige component toe te voegen. Bijvoorbeeld suikervrije appelmoes, uh, Griekse yoghurt. Want anders Dat, wordt het te compact of zo? Nou, dan uh, zou de uitkomst wel wat droog kunnen zijn... Maar bijvoorbeeld met chocoladesaus of fruitsaus of desserts, of je daarmee gaat werken, dan kun je gewoon prima werken met de, met de zoetpoeder zonder dat je daar wat andere dingen aan toevoegt. Ja, dus als je mee gaat bakken is het wat ingewikkelder dan suiker, yoghurt erbij, nou ja goed. Maar met een beetje goede wil moet het uh, wel kunnen. Maar hoe zit het eigenlijk met die peperdure potjes stevia die je vindt in de schappen van de supermarkt? Dat blijkt bij nader onderzoek maar voor 3% uit stevia te bestaan. Ze vullen de rest aan met een vulmiddel. En dat heet dan weer maltodextrine. En dan denk je, dat nou, zal wel. Maar mijn vrouw roept dan meteen, dat ja, is suiker. Ja, klinkt wel heel zoet. Ja, is niet goed. Hoe zit dat eigenlijk? Nou, Maaike Rijksen van Foodwatch, die, uh, die dit bedrog ontdekte, die legt het uit. Uh, nou, het heeft een iets lagere glykemische waarde, dus het is niet net zo zoet als suiker. Het zorgt ook niet voor een even hoge stijging van de bloedsuikerspiegel. Maltodextrine is een uh, natuurlijk product, het is een zetmeel, dus het is in principe is daar helemaal niks mis mee. Maar ja, het wordt natuurlijk wel gebruikt uh, als uh, goedkoop vulmiddel om vervolgens uh, uh, de 3% stevia wel heel duur aan jou te kunnen verkopen. Ja, het is dus eigenlijk vooral geldklopperij, die uh, stevia-potjes. Toen dacht ik, nou, dan koop ik lieve, dat spul eigenlijk liever gewoon puur. En als je goed zoekt, kan het trouwens ook wel. Of aangeleend met water, dan doe je dat uh, doseren met druppeltjes. Maar veel leuker is natuurlijk zo'n stevia-plant in de tuin. En uh, die zijn er ook, die worden verkocht bij kwekerij Noordwijk Buiten. Hanni Jansson verkoopt ze. Maar hoe kan je daar nou mee aan de slag in je keuken? Het je kan heel fijn knippen. En dan kan je bijvoorbeeld door de zure yoghurt doen of over de aardbeien... En dan proef je ook dat blaadje, dat kou je ook op. En dan krijg je toch die zoete smaak. Je kan ook die blaadjes gewoon door salades gooien, rucola. Maar koken en bakken gaat er niet mee. Ja, je kan er wel mee koken en bakken, maar mensen die doen er vaak nog wat anders bij. Een soort aorend, siroop of uh, omdat het toch een aparte smaak is. Ik zelf heb wel geprobeerd het appeltaart te bakken, maar ik zelf vind het geen lekkere smaak. Het is een beetje een zoetjes smaak. Dus het vervangt niet echt de suiker. Ik vind suiker veel lekkerder. <lacht> ja, Daar was allemaal om begonnen. Ja, nou ja, goed. En dat zegt dan een verkopen van Stevia steviaplantjes zelf. Wel lekkere salades en zo, maar, uh, bakken met stevia, nou, het, het is te doen, maar de smaak is niet helemaal te vergelijken met suiker. Nou, terug naar Karin Luiten van die recept in trouw, met die pakjes overbodig maken, wat er zoveel suiker in zit. Zij ondervond dat ook. Ik vroeg, ik vroeg haar, wat ga jij nou doen? Kan die suiker helemaal de keuken uit? Nou, oh, ik, ik ben niet van de van de kant van de mensen die roepen suiker is gif en daar moet je vanaf. Nee. Ik denk wel dat we te veel suiker binnenkrijgen, maar dat zit in de verborgen suikers die je inderdaad krijgt in allerlei kant klaar spullen. Ja. Als je gewoon thee zonder suiker drinkt en af en toe lekker een cake bakt, is natuurlijk helemaal niks mis met suiker. Ik zou niet weten waarom ik ja, waarom ik Good Old i zou ruilen voor zoiets. Nou ja. Kortom, die suiker die blijft nog maar even in de keuken. Tenminste, bij ons thuis is dat geloof ik tegenwoordig palmsuiker. Maar goed, dat is ja. weer een heel ander verhaal. <lacht> Dit was de dag waarop bekend werd dat de Britse geheime dienst... online informatie van personen en bedrijven verandert om ze zwart te maken. Dat meldt NSA onthuller Glenn Greenwald op zijn site. De dienst plaatst volgens Greenwald foto's, tekst en video's... die de reputatie van de personen en bedrijven beschadigen... En ze lekken ook informatie naar journalisten. There is no purpose to having secret intelligence agencies if they don't tell the truth to power. That's what they're there for. Dit was de dag waarop schaatser Stefan Groothuis benoemd werd tot ridder in de orde van Oranje Nassau. De Olympisch kampioen op de 1000 meter. Kreeg de versieresla opgespeld door minister Schippers van Sport. Ja, een hele mooie periode gehad natuurlijk. En uh, heel mooi uh, hier in het dorp aan te komen. Met uh, fantastisch hoe het, uh, het hele dorp het is met alle. Alles erop en eraan. dat is echt, uh, echt uh, indrukwekkend. Net over de grens bij Enschede is de politie nog steeds op zoek naar het duo. dat de afgelopen weken een spoor van misdaden door Nederland heeft getrokken. Volgens de laatste berichten zijn ze in de omgeving van Gronau. Uh, Gronau, moet je denk ik gewoon zeggen. NOS-verslaggever Tanja Brown, goedenavond. Hi. Jij bent daar in de buurt. wat merk je van de zoekactie? Nou, van die zoekactie zelf is niet zo heel erg veel te zien, maar dat komt misschien ook wel omdat ze in een heel groot gebied aan het zoeken zijn. Tenminste, dat zegt de politie tegen ons. Het gaat natuurlijk om Enschede, maar ook om de wijde omgeving daarvan en ook aan de Duitse kant van de grens, waar uh, dat duo gisteren voor het laatst is gezien, zijn ze aan het zoeken. Uh, maar het is niet zo dat je over een groep uh, politiemensen ja, door de grensregio ziet trekken. Nee, want weten we dat de politie met groot materiaal is uitgerukt? Je viel even weg. Kun je je vraag opnieuw stellen? Ja, weten we dat de politie met groot materiaal is uitgerukt? Ja, ze willen eigenlijk niet zo heel veel kwijt over hun operatie. Niet met hoeveel mensen ze aan het zoeken zijn. Uh, ook niet hoeveel mensen de Duitsers inzetten, Of het met helikopters is of alleen maar op de grond. Eigenlijk willen ze dat niets uh, ja, die zoekactie van ze in gevaar brengt. Dus ze laten er gewoon niet zo heel veel over los. Nee, maar de mensen zijn behoorlijk gevaarlijk. Hè? We hebben het over een spoor van misdaden. Waar zouden ze bij betrokken zijn? Tanja Brown, kan je mij nog horen? Ja, daar ben je weer. Ja, ja sorry. Ik, ik, ik zei net van, Ze hebben een spoor van misdaden getrokken, althans daar worden ze van verdacht. Waar zouden ze allemaal bij betrokken zijn geweest? Ja, dat begon eigenlijk begin februari toen ze in Meppel een vrouw waar ze inbraken. Toen was die vrouw thuis, die hebben ze zwaar mishandeld. Haar vervolgens in haar auto meegenomen. En ergens anders in een bos er weer uitgezet waar die vrouw een dag later pas weer is gevonden. Een week later hebben ze in Brabant een woning overvallen. Die bewoners vastgebonden en ook zwaar mishandeld. Ja, en dan gisteren zijn ze op die camping in Enschede, hebben ze een van de campingbewoners neergeschoten. Een vrouw onder bedreiging van een vuurwapen, ja, gezorgd dat ze haar auto afstond. Met die auto zijn ze op pad gegaan waar ze in Enschede een gezin in hun woonhuis hebben gegijzeld. Vervolgens weer die man meegenomen in zijn auto en daarmee zijn ze de grens over gegaan naar Duitsland, naar, in de buurt van Kronau. Daar hebben ze die man uit de auto gezet en sindsdien is eigenlijk uh, elk spoor uh, naar die twee uh, loopt dood. Ja. En de man heeft een crimineel verleden, hè? Ja, dat klopt. Hij um, is uh, op zijn zestiende heeft hij al jeugd -tbs gekregen. omdat hij een aantal gewelddadige delicten op zijn naam had. Um, toen is hij vervolgens ontsnapt tijdens die jeugd -tbs, terwijl hij op begeleid verlof was. Daarna heeft hij opnieuw een reeks uh, gewelddadige overvallen gepleegd. Onder andere op een uh, tabakzaak in Drachten. Had ook echt een pistool bij zich, bivakmuts op. Uiteindelijk is hij uh, toen weer opgepakt en heeft hij zijn jeugd -tbs uitgezeten. En of hij daarna nog met de politie in aanraking is gekomen, ja, dat weten we niet. En daar willen het Openbaar Ministerie eigenlijk ook niet zoveel over kwijt. Nee, je bent er vandaag in die regio geweest. Proef je veel angst bij de mensen die je spreekt? Ja, toch wel. Mensen vinden het best een eng idee. Vooral ook omdat de politie wel vraagt aan iedereen. Kijk uit, help ons zoeken, want we willen ze echt heel graag vinden. Maar vervolgens zeggen ze ook als je ze dan ziet... doe dan niks, behalve 112 bellen, want ze zijn gewoon heel erg gevaarlijk. Dus mensen vinden dat een eng idee... Dat ze wel mee uh, moeten zoeken, maar uh, eigenlijk ook bij ze uit de buurt moeten blijven. Ja. Tanja Brown van NOS, dankjewel. Zeg het maar. Vandaag met de uh, blogger Herman Meijer, terwijl wij vooral kijken naar Oekraïne en Oeganda, gaat de strijd in Syrië onverminderd door. Vandaag werd bekend dat er opnieuw een Nederlandse jongen om het leven kwam daar. De elfde alweer. En van de 90 nog levende Syriëgangers zijn er nog 70 aan het vechten en 20 zitten er weer in Nederland. Onze commentator is dus vandaag uh, blogger Herman Meijer. Helemaal, wat is jouw stelling? Nederland is veel te soft tegen syrië -gangers. Zo, uh, want? Nou, er zijn, u zei het al, dus nu twintig syrië terug in Nederland... die hebben gevochten in Syrië. Timmermans zegt, we hebben die mensen niet gesproken. Nou, ik vind dat het daar al hoort te beginnen. We hebben mensen die terugkomen uit een oorlogsgebied. We weten dat bijna alle Nederlandse syrië vechten... bij terroristische organisaties. Dus ik vind, roep ze eerst maar eens op het politiebureau... en zeg eens van, wat heb je daar allemaal uitgevreten? En je moet wel een hele goede reden hebben of verklaring om vrij uit te gaan. Maar we hebben een geheime dienst, die houdt ze toch in de gaten? Ja, ze zeggen van wel, maar het is natuurlijk heel moeilijk... om mensen in Syrië in de gaten te houden. Dat is... Nee, maar als ze hier terug zijn bedoel ik, dan worden ze toch in de gaten gehouden. Mag ik hopen? Ja, dat, dat hoop ik ook en ik hoop ook dat het goed gaat. Maar hoe waterdicht is dat? En hoe betrouwbaar is het dat je mensen die terugkomen uit Syrië... niet eens vraagt wat ze hebben gedaan? Ik bedoel, de kans is natuurlijk heel groot dat ze daar strafbaar zijn geweest. Ja, maar dat gaan en ze, en ze niet vertellen. vertellen. Dan zeggen ze gewoon, ik heb daar allemaal vluchtelingen geholpen. Ja, dat zeggen ze, maar bewijs dat maar eens. Ik bedoel, je kunt wel doen alsof ze bij het Rode Kruis hebben geholpen. Het Rode Kruis zit trouwens helemaal niet zoveel meer in Syrië. Of de Rode Halve Maan zijn. Of de Rode Halve ja. Maan. Maar dat is natuurlijk niet wat er aan de hand is. En we hebben ook van heel veel van die jongeren Facebook-berichten, Twitter-berichten. Ze staan op filmpjes, ze staan op foto's. Er is echt wel een zaak tegen sommige van die jongeren te maken. Ja, want wat zouden we met ze moeten doen, wat jou betreft? In ieder geval ondervragen, als ik je goed luister. Ja, en als ze echt strafdaden of strafbare feiten hebben begaan, moeten ze natuurlijk bestraffen. Maar daar dan, vermoed ik, of hier. Um, ik denk dat het moeilijk is om ze naar Syrië uit te leveren. Dus waarom niet hier? Ja, dat kan ook, vind jij. Maar ja, dat wordt ingewikkeld juridisch toch wel. Want hoe kan je nou bewijzen daarvoor verzamelen? Foto's van Facebook, daar kan je iemand niet mee veroordelen, vermoed ik. Nou, als het erop staan nou wel. Er is een Almeerse jihadstrijder die op foto staat met een onthoofd hoofd. Is nou, daar is echt wel een ja, zaak tegen ja. te maken, hoor. Ja, en jij zegt dat dat zou moeten gebeuren. Ja, ik begin, we moeten in Nederland denk ik beginnen met het stoppen van het ronselen van jihadstrijders. Er worden natuurlijk enorm veel geronseld, vooral onder jongeren. Daarnaast moeten we lui die naar Syrië willen gaan tegenhouden, vooral minderjarige jongens. Er vechten ook minderjarige Nederlandse jongeren in Syrië. Lui die in Syrië nu aan het vechten zijn, daar moeten we het paspoort van afpakken. Op het moment ze... dat ze terugkomen? Of voordat ze gaan, nou, het liefst voordat ze gaan, maar dat is niet heel simpel. Dat is bij minderjarige jongeren nee, die wel mogelijk. Dat moet natuurlijk gewoon gaan reizen. Hè? Maar bij meerjarigen die zeggen we gaan op vakantie in Turkije en gaan daar stiekem de grens over. Ja. Maar als ze in Syrië aan het vechten zijn, en wij hebben daar berichten van als Nederland, dan kun je wel het paspoort afpakken. Op het moment pakken. dat ze terugkomen. Nee, gewoon als ze daar vechten. En om te voorkomen dat ze terugkomen. Want je moet ook niet vergeten dat die mensen gevaarlijk zijn. Die hebben daar gevochten bij Al-Qaeda. Zijn daar geïndoctrineerd. Ze weten hoe ze met wapens om moeten gaan. Wat komen ze doen als ze terugkomen naar Nederland? Mm. In Frankrijk zijn ze heel bang voor die mensen. In Engeland zijn ze bang voor die mensen. De kans is groot dat ze hier gaan ronselen of aanslagen plegen. Ja, jij denkt echt dat ze heel gevaarlijk worden hier. Nou, ik ben niet de enige die dat denkt... Uh, gisteren heeft meneer Opstelt een brief naar de Kamer gestuurd... waarin hij zegt dat het dreigingsniveau voor een terroristische aanslag... nog steeds substantieel is. En dat komt door die Syriëgangers die terugkomen naar Nederland. Ja. Maar dat geldt niet alleen voor Nederland. In Engeland zeggen ze dat ook. In Duitsland zeggen ze het In Frankrijk. En laat ons niet vergissen. In Europa zijn alle grenzen vrij. Dus ook de mensen die in Engeland of een Engelse paspoort hebben... kunnen natuurlijk ook naar Nederland komen of naar Berlijn. Hm. Maar waarom ben je er zo kritisch op? Want er zijn altijd huurlingen geweest die gingen vechten in andere oorlogen. Ja, die vragen krijg ik heel vaak. En dat is ook een misverstand wat leeft in de Nederlandse samenleving. Dat het heel nobel is wat die mensen nou ja, daar doen. Ja, dat zou kunnen, toch? Ik bedoel, die Assad heeft ook heel veel groepen ontzettend onderdrukt. Ja, daar wil ik wel even iets over zeggen. Allereerst, het is geen strijd meer van een onderdrukte bevolking tegen een dictator. Zo is het begonnen. Maar het is nu toch vooral een strijd tussen soenitische landen... aan de ene kant en de rebellen... En al-Qaeda en aan de andere kant Shiiten zoals Iran, Hezbollah hmm. en het Syrische regime. Ja. Dus dat is één, het is helemaal geen strijd meer tegen het dictatuur. Nee, maar dan nog, dan zijn er dus kennelijk twee kampen. Waarom zou je daar niet aan mee mogen doen? Nee, en dan moet je nog binnen bepaalde wettelijke kaders blijven. We weten dat die mensen mensen stenigen. Ze zijn aan het onthoofden, dus ze vervolgen christenen. Er worden zweepslagen uitgedeeld. Dat zijn strafbare feiten. En hoe Porras nobele het ook is, ja. dat mag gewoon niet. En ten derde, uh, die Nederlandse jongeren die daarheen gaan, die zijn helemaal niet met nobele doelen erheen getrokken. De Volkskrant heeft ooit een interview met die jongeren gepubliceerd. En daardoor bleek dat die jongeren twee doelen hadden. Ze wilden een islamitisch kalifaat oprichten in het Midden-Oosten. Dat was het eerste doel. En de sharia moest daar de wetgeving worden. Nou, die sharia is echt niet zo tof. En het tweede wat ze wilden, als dat islamitische kalifaat was gevestigd... wilden ze naar Israël trekken om Israël van de kaart te vegen. Ja. Nou, dat vind ik ook geen nobel doel. Nee. Wil Ekeboom, uh, advocaat, hoe luister jij hiernaar? Nou, het eh, lijkt me sowieso geen goed idee om het eh, paspoort in te trekken van Nederlanders. Alleen om de reden dat ze naar het buitenland gaan. Nou, ligt wellicht... niet, niet op vakantie, hè? Nee, dat snap ik. Maar nee. om, eh, het, het bepaalt niet eh, vastgesteld dat ze daar strafbare feiten hebben gepleegd. Eh, dat zij dan eerst moeten onderzoeken. Maar als dat, dat aangetoond terecht... zou kunnen worden, dan is het wel terecht om het paspoort in te trekken? Nou, volgens mij ook niet. Eh, nou, weet je, zij... maar de, die jongeren die zijn er zelf heel open over. Die zijn er trots op dat ze de jihad gaan strijden. Ze zijn er ook open over dat ze zich aansluiten bij terroristische organisaties. Daar kun je volgens mij prima het paspoort van intrekken. De paspoortwet biedt daar ook mogelijkheden toe. Maar toch? Als je een paspoort intrekt, kun je ze ook niet hier berechten. Nee, maar het doel daarvan is ook vooral... en de Nederlandse overheid doet het nu ook, maar heel erg sporadisch. In Engeland bijvoorbeeld zijn ze daar veel rigoureuzer in. En het doel is natuurlijk dat ze juist niet terugkomen. En dat ze daar blijven? Ja. Want dat heb je dan liever? Ja, nou ja, hier kunnen ze alleen maar gevaarlijke dingen doen in mijn ogen. Nee, oké. Okay. Oud shortrexter Margriet de Schutte ontmoette de Nederlandse Olympische sporters... achter de schermen van het Holland House. En emoties liepen af en toe hoog op.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 Op dit moment liggen er buien boven Zeeland en Brabant... en vanavond dan trekken deze verder over de westelijke helft van het land. In het oosten daar blijft het vannacht en vanavond wel droog... maar is het wel bewolkt. De temperatuur die daalt naar zo'n 4 tot 6 graden. Morgen dan schijnt vooral in het westen regelmatig de zon. Ook zijn er wat stapelwolken. In de oostelijke helft van het land is de hele dag meer bewolking... en dan schijnt de zon maar heel af en toe. Het blijft wel bijna overal droog... en de temperatuur die komt vrij hoog uit op zo'n 9 tot 11 graden. Donderdag dan volgt er wat regen, vooral in de middag en de avond. Daarna en ook in het weekend is er vrij veel bewolking en valt er af en toe wat regen. Maar door de aanhoudende zuidenwind blijft het wel vrij zacht... met temperaturen overdag van zo'n 9 graden. We doen Ondanks de voorjaarsvakantie was het toch een vrij drukke spits. En er waren nogal wat ongelukken die route in het eten gooiden, maar het wordt nu wel snel beter. Er zijn wel een paar uitzonderingen. Op de A13 van Den Haag naar Rotterdam zijn ze nog steeds bezig met het schoonmaken van het wegdek bij knoopend Kleinpolderplein. De verbindingsweg naar de A20 is dicht, naar Gouda. De file erachter is niet zo heel lang, maar toch zo'n 4 kilometer. De A15 van Rotterdam naar Gorkum. 3 kilometer bij Hardingswalt-Giesendam. Er staat een kapotte auto stil, die blokkeert de linkerrijstrook. Op de A28 van Amersfoort naar Utrecht... bij het knooppunt Rijnsweert, 5 kilometer... na een ongeluk met een vrachtwagen. De weg gaat daar over een uurtje weer open. De A29 van Rotterdam naar Bergen-op-Zoom... voor de Heinen-Noordtunnel, 4 kilometer. Ook daar gebeurde een ongeluk met een vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. Dit is de dag. Met Thijs van den Brink. Wat waren de ervaringen van oud shortrekster trekster Margriet de Schutter... die als gastvrouw van de Olympische Sporters... in het besloten gedeelte van het Holland House optrad... en de emoties van dichtbij meemaakte? En maat staatssecretaris Teve onterecht goede sier... met de versoepeling van het asielbeleid voor Oegandese homo's... zometeen mensenrechtenadvocaat Wil Eikelboom. Reageren kan via Twitter met de hashtag DIDD. Homo's uit Oeganda kunnen vanaf nu gemakkelijker asiel krijgen in Nederland. Staatssecretaris Steven van Justitie heeft dat besloten... naar aanleiding van een strenge homowet die gisteren in Oeganda is aangenomen. Hij zei daar in het Radio 1 het volgende over. Ik heb aangegeven dat als de wet zo ondertekent... dat er een soepel uh, inwilligingsbeleid met betrekking tot... Uh, Oegandese asielzoekers zouden zijn uh, die, die homoseksueel zijn. En uh, dus op zich uh, wordt het COC in die zin op de wenken bediend... Bij ons aan tafel uh, advocaat Wil Eikenboom van Prak en uh, Goedenavond, hartelijk welkom. Ja. Wat dacht u toen u dit hoorde? Nou, ik dacht... Uh, kijk, ik hoorde, ik hoorde twee dingen op het nieuws vanochtend. Ten eerste dat die, uh, dat die wet is ondertekend. Dat is natuurlijk heel erg slecht nieuws. En dat teven dan uh, zegt, van ik zal mijn beleid gaan versoepelen. Dat denk ik, ja, dat uh, kan ook niet echt anders. Waarom niet? Waarom kan die niet anders? Nou ja, omdat we hebben, we hebben als Nederland het vluchtelingenverdrag ondertekend. En daar staat gewoon in dat je uh, homoseksuelen... die uh, worden vervolgd in hun eigen land dat dat vluchtelingen zijn en dat je die asiel uh, biedt. Dus ja, de situatie in Oeganda is nu zo... dat er overduidelijk sprake is van vervolging. Dus Steven kan beleid maken, of, of geen beleid maken... maar hij zal toch die, uh, die asielvergunning moeten verstrekken. Hij moet dat, dat gewoon gaat. doen. Ja. En dat was tot nu toe niet zo? Was de situatie van homo's in Oeganda tot voor kort beter? Nou, misschien iets beter in, in formele zin... maar in de praktijk nog steeds uh, al heel erg slecht. Uh, mensen werden in de gevangenis ge, gegooid. Uh, Vanwege het enkele feit dat ze homoseksueel ja. zijn? Ja, ja. ja. Uh, er stond ook al een uh, strafbepaling op, het, uh, op homoseksuele handelingen. Ja, dat onderscheid is natuurlijk heel moeilijk te maken. Uh, mensen werden door woedende menigte in elkaar geslagen. Uh, vermoord uh, met brandende autobanden. Uh, in brand gestoken. Dus de situatie was al heel erg slecht. Uh, toch was het nog niet zo dat elke Oegandese homo in Nederland asiel kreeg. Dat is dan nu uh, hopelijk wel zo. Oké, okay, en waarom was dat niet zo? Omdat TV toch twijfelde aan het feit of ze wel echt niet terug konden? Ja, uh, wat tot voor kort eigenlijk werd gezegd... is dat als het nog uh, niet bekend was in Oeganda dat je homo bent... dan zei uh, de staatssecretaris of de IND dan... Hè, uh, die zei dan van, nou ja, dan uh, zat je dus daar in de kast... en uh, dan kan je ook weer terug naar die situatie. Dus dan, wat wij noemen, uh, terug in de kast... Uh, je hebt het overleefd uh, je hele leven tot nu toe. En uh, zo kan je wel voortgaan. Uh, dat, uh, ja, tot een paar maanden geleden was dat eigenlijk uh, de manier van, uh, waarop daarmee om werd gegaan. Daar heeft het Europese Hof toen een stokje voor gestoken. In een uitspraak. Die heeft gezegd, nee, dat kan je niet van iemand verwachten. Dat hij uh, uh, uh, zijn fundamentele rechten om uiting te geven aan in dit geval zijn seksuele geaardheid. Dat kan je niet verwachten dat hij dat gaat verbergen op dezelfde manier. Dat mm, de volg... Dus dat argument kon even al niet meer gebruiken de laatste tijd. Uh, dat kan hij sinds kort niet meer gebruiken. Nee, klopt. Nee. Um, hoe toetsen wij of iemand echt homoseksueel is die hier komt? Um, nou, dat is lastig natuurlijk. Uh, er worden vragen gesteld. En uh, ja, je, je, je kan je afvragen of dat de juiste manier is. Want dat zijn... Uh uh, het zijn vaak hele intieme vragen die worden gesteld. Ja. Soms uh, nou ja, uh, over seksuele handelingen die zijn verricht. en hoe dat dan precies ging. en uh, inclusief standjes. Dat, dat, dat uh, gebeurt nu? Ja, dat gebeurt op dit moment. DD ja. vraagt aan hoe gaan deze. Uh, dat soort dingen. Ja, en je moet je voorstellen: dat zijn mensen die dus hun hele leven bang zijn geweest. om daarvoor uit te komen. En daarvoor wordt dan verwacht dat ze binnen tien dagen na hun aankomst in Nederland. Uh, alles op tafel leggen. Heel uitgebreid en gedetailleerd daarover vertellen. Ik heb ook al uh, bij vragen tegengekomen als. Uh, ken je. Uh, TV-programma's uh, waar homoseksuelen graag naar kijken. In, uh, in Oeganda? Nee, ja, in via... Nederland. Dat was iemand die was al wat langer in Nederland. En zo werd dan getoetst. Ken je gay bars in Amsterdam? Ken je Gordon? Uh, nou ja, inderdaad. Ik zou niet weten wat een uh, TV-programma is voor homoseksuelen. Nee. Maarten? Ja, ik, ik, hoor, ik hoor ook van die geruchten dat ze uh, homoporno moeten kijken. Dat er dan wordt gekeken hoe ze daar op Reageren is nou, het, zijn het gerucht of is het, met, het echt zo dat, dat dat gebeurt? Of dat is in elk geval gebeurd, maar niet in Nederland. Dat ah, is okay. mij in Slowakije uh, hebben ze dat gedaan, inderdaad. Dan dan, dan met een fair. soort uh, uh, follow heet dat geloof ik. Dus uh, nou goed, dat doen we in Nederland niet. Dat gaan we ook niet doen. Uh, maar je kan ook bijvoorbeeld zoals de, de Engelsen doen, is gewoon de uitgaan van uh, als iemand dat zegt, dan zal dat wel zo zijn. En als we geen reden hebben om daar aan te twijfelen dan gaan we daar gewoon van uit. Ja, want er is geen reden om te denken dat men daar misbruik van zal maken? Nou ja, ik, ik snap die vraag wel. En het, het zal ook wel voor kunnen komen dan. Um, anderzijds denk ik heel beperkt. Uh, het is een enorm sociaal stigma om homo te zijn. Ik denk dat heel weinig Oegandese die niet daadwerkelijk homo zijn... dat, dat wel zouden zeggen. Want vanuit een cultuur is dat gewoon iets waar ze, waar ze niet... Uh, niet snel toegeneigd nee, zijn. Nee, nee. Nee, maar, maar als je in Nederland wil mee, blijven, dan zeg je toch: uh, Ik ben homo. En... Nou, nee, dat, dat denk ik niet. Ik denk dat het heel erg meevalt. Ook in Nederland uh, zitten die mensen wel vaak in een in, in, uh, bevriende familie van hun eigen cultuur. Uh, ik, ik, ik zie niet voor me dat die dan allemaal uh, gaan zeggen: uh, We zijn homo. Nee. Is Oeganda een, een, een, een, een, een. Ja, hoe moet je dat nou goed formuleren? Is, is Oeganda het enige land waar dit, dit soort wetgeving is? Uh, nee, nee. Uh, als ik het goed heb is er een land of tien waar, uh, waar zelfs doodstraf staat op homoseksualiteit. Uh, en het is volgens mij in land, ongeveer 40 landen, uh, is er een straf uh, opgesteld: ja. dus een gevangenisstraf. Nigeria bijvoorbeeld, onlangs aangekondigd dat er geloof ik, tot acht jaar staat op. Uh... Oh ja. En wordt er met al die uh, asielzoekers uit die landen op een vergelijkbare manier omgegaan, of wordt er veel onderscheid tussen gemaakt? Um, nou ja, Oeganda, dat krijgt dus nu denk ik uh, bijzonder beleid van uh, Teven. dat heeft hij aangekondigd. Uh, voor Iran geldt hetzelfde. En in andere landen wordt er in algemene zin gekeken van, ja, wat staat je te wachten? Uh, is er wetgeving? Wordt, dat, uh, wordt er uitvoering aangegeven, et cetera? Ja, dus er wordt per land heel goed bekeken, uh, tenminste dat neem ik aan, van hoe is de situatie daar precies en kunnen ze echt niet terug? Uh, ja, er wordt bekeken, ja. Ja, of dat heel goed gebeurt, dat is niet altijd het meest zorgvuldige wijze. Nee. Zijn er veel uh, homo's uit die landen die hier naartoe komen vanwege die reden? Is dat een grote groep? Uh, ik heb geen cijfers. Uh, ik weet niet of het wordt bijgehouden, maar ik ken uh, die cijfers niet. Uh, nee, als ik naar mijn eigen praktijk kijk, dan zijn dat geen enorme aantallen. Nee. Uh, het is ook zeker niet zo dat je nu denkt... Ik verwacht ook helemaal niet dat heel veel deze homo's nu plotseling uh, hier zullen komen. Nigeriaan heb ik ook niet gezien. Nee. En je zei net al, in Engeland hoef je het allemaal niet te bewijzen. Daar geloven je gewoon. Hoe zit het in andere landen om ons heen? Um, meeste landen doen iets met, uh, met interviews. En dan, uh, in sommige landen hebben ze dan bedacht... Van, we gaan in elk geval niet hele intieme vragen stellen. We willen die mensen niet voor het blok zetten. In veel landen, uh, wat je in Nederland niet hebt, is dat je gespecialiseerde voor ambtenaren hebt die, die, die een beetje wat ervaring hiermee hebben... en daar op een bepaalde manier mee om kunnen gaan. Dat zouden we denk ik in Nederland ook moeten hebben. Dat hebben we op dit moment niet. En um, het Europese Hof in, in Luxemburg is uh, op dit moment bezig met de zaak. Er was toevallig vandaag een hoorzitting in... om te kijken van wat, zijn nou, wat is nou de beste manier om dit te doen... Uh, binnen de grenzen van, laten we zeggen, uh, de mensenrechten. Ja, en was juist vandaag in zitting? Ja. En wat is daar gezegd? Weet je dat op? Ik weet uh, niet wat er precies is gezegd. En de uitspraak kan nog enige maanden op zich laten horen. Maar wat hoopt u dat eruit komt? Komt daar een richtlijn uit die in alle Europese landen... Die, die de, om, de omgang een beetje zou harmoniseren? Ja, ja dat is wel het idee. Um, ik weet niet precies hoe specifiek dat zal zijn... maar er zullen bepaalde randvoorwaarden komen. Ik denk dat, dat uh, die metingen waar we het net over hadden... dan in elk geval niet meer mogelijk zijn... Uh, misschien dat het Engelse model wordt, uh, wordt aangehouden. Ik denk dat dat het beste is. Het is iets wat je eigenlijk niet uh, goed kunt meten met, uh, met vragen. En dan kun je, denk ik, maar beter vanuitgaan dat het uh, ja, wat iemand stelt. Tenzij de zijn er contra-indicaties zijn. Vind ik dat je daar gewoon vanuit moet gaan. Maar de ja. Schutter, je bent net door uit Sortie. Heb je daar iets meegemaakt van de ophef over homo's? Um, nee, eigenlijk helemaal niet. Helemaal niets van gemerkt in, uh, in het Holland House? Nee. nee. nee was ook geen gespreksonderwerp onder, onderling? Um... Nou, je hebt het natuurlijk af en toe wel over, maar verder, uh, verder niet. Heb nou, je, je Poetin nog ontmoet? Hij is bij ons in het huis geweest. En heb je hem geknuffeld? <lacht> nee. nee. Nee, dat, dat uh, niet. Nee. Omdat je dat niet wilde of omdat daar geen gelegenheid voor was? Nee, er was geen gelegenheid voor. Kon je hem bijna aanraken? <lacht> nou, de Olympic Club was heel uh, intiem. Dus uh, nou, we waren, uh, ja, was heel dichtbij. Uh, ja. uh, Wil tot slot, als jij het zou mogen maken, het beleid op dit punt, wat zou je doen? Ik zou zeggen, iemand die stelt dat hij homo is... Dat homo is um, en dat hij uit Oeganda komt... en dat Oeganda, dat uh, kan je natuurlijk bewijzen... dan moet hij gewoon in Nederland een ziel krijgen. Ja? ja? En je verwacht niet dat daar misbruik van gemaakt zal worden? Nee, niet op grote schaal in elk geval. Nee, oké, okay. dankjewel. Dit is de dag, van 6 tot 7 op Radio 1. You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair.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 Voor God's sakes, turn around. Kenny Rogers met uh, Ruby. Tijdens de Olympische Winterspelen in Sortie haalden de Nederlandse schaatsers een onovertroffen aantal medailles binnen... maar er waren ook teleurstellingen. Oud-shortrekster Margriet de Schutter was in Sortie gastvrouw in het Holland House... en in die functie ving zij ook atleten op die mentaal aan de grond zaten. Voor we met Margriet gaan praten... luisteren we naar een compilatie van teleurstellende momenten. Het komt op duizend staan. Het is twee keer gebeurd dat de eerste plek werd gedeeld. 1.45.00 voor Brodka en voor Verwijn. Brodka is het. Ik ben niet echt uh, blij of zo. Het uh, misschien was zo moeten hoor, maar. 1000ste of 3. Ja, joh. Valt ze dat? Nee. Ja, maar wel ja, echt fijn. Ja. 34,72 en Olympisch goud is er voor Jan Smeekens. En, en is... 34, 72 is het geworden. Wow. We gaan naar de duizendste kijken. Ja, het, uh, een beetje dubbel omdat ik eerst dacht dat ik gewonnen had. Uh, 22 seconden lang of weet ik hoe lang. En dan, uh, dan toch niet. En dat is dan even een hele slechte droom. Valpartij Nederland meteen. En gaan we door. We gaan door. Uitermate treurig dat hier niet opnieuw gestart wordt. Doodzonder. Nee, we worden vierde. Nou. Vier hard werken voor niks. Hoe voelt het? Ja, Sienkie Knecht, vier jaar hard werken voor niks... en die komt dan bij jou, uh, jouw ruimte binnenlopen. Wat zeg je dan tegen hem? Um... Nou, het mooie van, van de atletenruimte in het Holland Heinekenhuis is dat integriteit voorop opstaat. En uh, daar hou ik me graag aan. Ah, je mag <laughs> niet zeggen wat hij zei. Nee, ik, nee daar ah. hou ik me heel graag aan. Maar ja, het is uh, natuurlijk zo mooi dat je, want eigenlijk is het natuurlijk een traject van acht jaar geweest, waar ik ook onderdeel van uit heb mogen want je maken. Want jij bent zelfs stortrexter geweest, hè? ja, klopt. Vanaf 2006 hebben we een traject ingezet vanuit de KNSB. Om een nationaal trainingscentrum op te richten in Ereveen. Dus vanuit daar is het eigenlijk al begonnen. En daar was jij en... ook als er aanwezig toen? Ja, ja, klopt. En dan is het natuurlijk super mooi om nu te zien dat daar uh, naar de beloning voor komt. Nou ja, net niet. Net niet, maar brons voor Sinki, dat was echt, uh, nou, echt super mooi. Ja, maar misschien was jij wel meer teleurgesteld dan hij naar die finale. Um, ja, dat zou jij moeten vragen. Ik <laughs> weet niet hoe, uh, hoe, hij, hoe teleurgesteld hij was. Nee. Maar... Um, nou, ik denk als short mogen we heel blij zijn... dat we voor het eerst een historische medaille hebben gehad. Ja, dat is natuurlijk ook zo. Hoe wordt je gastvrouw in zo'n uh, huis? Uh, ik heb gesolliciteerd bij Randstad. Oh, gewoon bij een doen... uitzendbureau. <laughs> ja, ze hebben voor de negende keer doen zij de werving en selectie voor het Holland-Heinekenhuis. Dus zij weten als geen ander de juiste persoon op de juiste plek te krijgen. Want wat moet je daar kunnen? Um, ja, uh, je moet een sporthart hebben... Uh, je moet internationale werkervaring hebben, um, doorzettingsvermogen hebben, hard kunnen werken. En, um... Want is het hard werken? Ja, het is heel hard werken. Van hoe laat tot hoe laat moet je daar zijn? Uh, nou, je hebt verschillende shifts. Je hebt uh, ochtends kun je een shift hebben. Dan begin je tot elf uur, van, vanaf 11 uur tot 8 uur uh, in de avond, of uh, een middagshift van 2 tot sluit. Ja. En uh, het, het huis sluiten om uh, één uur s'avonds of s'nachts. Ja. Ja. En dus nog opruimen en uh, de boel afsluiten en klaarzetten voor de volgende dag. Ja. Want als ik het goed begrijp, bestaat het Holland Huis uit uh, twee delen. Eén plenaire deel waar iedereen mag komen, stel ik me zo voor. En waar ook al die huldigingen zijn. En klopt. Maar daarachter is een gedeelte waar de sporters komen, waar hun familie komt... en waar ook de koninklijke familie komt. Ja, inderdaad. En, en... dat was inderdaad de Olympic Club... En in de Olympic Club had je ook nog een, een, ja, een soort van achtergang met de atletenruimte, de artiestenruimte en de, de Royal Lounge. En daar loop jij ook rond? Ja, dat, dat was mijn plek. En wat moet je dan doen? Als de koning een biertje wil, dan zegt hij: uh, Doe mij een biertje? Of hoe moet ik me <laughs> voorstellen? Zonder dat je natuurlijk de integriteit breekt. Precies, want dat mag niet. Nee, dat, daar hou ik me nog steeds netjes aan. Maar stel je maar, voor. Stel je voor. Nou, ik, ik ga niet stel me, stel me voor doen. Maar uh, uh, nou, ik was er voor de gasten. En als de gasten een drankje wilden wilde hebben... dan uh, zorgde ik samen met mijn zeven collega's ervoor dat zij uh, oh ja. een drankje kregen. Want liepen de emoties daar hoog op? Ja, uiteraard. Uh, sport is passie ten top. En uh, als je als sporter samen met je ouders en, uh, en familie en, en vrienden... daar alles voor opzegt om, om voor zo'n... Olympische prestatie te gaan en, en het lukt of het lukt niet. Ja, dat is uh, meer emotie kun je niet ervaren, denk nee. ik. Nee, en jij kan dat voelen omdat je zelf sporter geweest bent. Ben je dan meer dan een gastvrouw of ben je toch iemand alleen maar die de drankjes uitdeelt en die zorgt dat alles op tijd dicht gaat? Uh, nee, ik heb uh, wel een enorm sporthart. En uh, nou ja, vanuit mijn achtergrond in het shorttrek schaatsen. Um, is eigenlijk één blik wel voldoende om elkaar te begrijpen. Ja, dan, dan weet je wat uh, Shinky of iemand anders voelt... en dan denk je van, nu moet ik wel even troosten of juist niet troosten? Ja, of juist inderdaad een stap achteruit nemen... om uh, plaats te maken voor de familie die er altijd voor ze is. Uh, ja. Nou kan ik me ook voorstellen dat daar tegelijkertijd... mensen kwamen die heel blij waren en mensen die heel teleurgesteld waren. Ja. Wat moet je dan? Nou, we hebben bijvoorbeeld ook wel een situatie gehad waar inderdaad uh, een iemand heel erg blij was met een medaille en iemand wat minder blij was met een medaille. Ook met een medaille, ja. <laughs> ja, ja. Bijvoorbeeld. We noemen geen namen. <laughs> we noemen geen namen. En we hebben dan de, de atletenruimte en de Royal Lounge. En de, ja, nou, de Royal Lounge uh, was niet bezet omdat het Koningshuis inmiddels weer naar huis was. En dan is het heel mooi om een. een ja, een soort van blije ruimte in te delen en een, een wat Aha. teleurgestelde ruimte te hebben. Dan kwamen de mensen bij jou en dan zei hij, ben je blij dan mag je daarheen en ben je verdrietig dan moet je daarheen. Nou, dat hoeven ze niet te vertellen om daarachter te komen. Dat was wel duidelijk. Dat is zeker duidelijk. Ja. We zeiden al, je hebt zelf een carrière als uh, shorttrekster achter de rug en bereid je voor op te spelen in Vancouver. Uh, waarom is dat niet gelukt? Uh, nou, ik heb heel veel blessures gehad. Uh, in de aanloop naar de Olympische Spelen. En nou ja, de rest gaat door. En ik was uh, nonstop aan het herstellen van die blessures. En ja dan ben je gewoon achter de feiten aan het aanlopen. En dan, uh, ja, dan kun je gewoon niet het beste uit jezelf halen. Nee. En toen heb ik uh, de keuze gemaakt om te stoppen. Maar er komt er een moment dat je moet accepteren... dat je lijf niet geschikt is voor topsport. Ja, dat klopt. Hoe zuur is dat? Uh, ja, dat is, dat is natuurlijk wel heel, heel lastig... Um, en, en op het moment dat ik stopte, ervaarde ik ook dat ik qua nazorg nog best wel wat, uh, wat te winnen viel. Toen dacht ik: dat kan is dat een er... eufemisme? Uh, ja, nou ja, misschien wel. Maar ik dacht: ik kan erover klagen, maar ik kan er ook wat aan gaan doen. En ik heb besloten om daar wat aan te gaan doen en daar een documentaire diepgaan voor Vancouver uh, over gemaakt. Oh ja. En daar uh, uh, in Milaan tijdens het internationaal filmfestival een award mee gewonnen. En daar heb ik de ondersteunende website extopsporten.nl opgezet. Waar nou, sporters alle informatie kunnen vinden over uh, het leven na topsport. Ja, want je hebt ook een boek geschreven over het zwarte gat. Ja, kan jij dat... van tevoren aanzien komen welke sporters daar last van krijgen en welke niet? Um, het is heel erg persoonlijk. De een um, kan er heel makkelijk mee omgaan of die, die uh, gaat gepland stoppen. De ander uh, moet genoodzaak stoppen. Um, dus voor de een is het makkelijker dan voor de ander. Maar jij kan dat misschien wel inschatten. Iemand als Karin Kleibeuker, Ja, die is moeder, die heeft een carrière. Als die stopt, die vindt de weg wel. Um, Schat ik in? Ja, nee, dat weet ik zelf niet. Dat zou je haar moeten vragen. Maar uh, ja, wat, wat in het algemeen wel bekend is. Als iemand echt een, een, een nieuw doel heeft. Dan is het doorgaans makkelijker dan dat diegene nog totaal niet weet wat die moet gaan doen. Ja. En wat, wat, wat voor adviezen geef je dan? Stel, um, Stefan Grotehuis stopt. En die komt bij jou. Die zegt, Margriet, wat moet ik doen? Wat zeg je dan? Um, nou, waar ik zelf wel heel veel aan gehad heb... is om uh, de redenen op te schrijven waarom je stopt. Dus op het moment dat je echt het besluit neemt... en echt in die emotie zit, opschrijven van... oké, okay, waarom ben ik gestopt en wat vind ik op dit moment echt niet meer leuk. Nou ja, ik zit en... op mijn hoogtepunt en ik wil op mijn hoogtepunt stoppen, zegt hij dan. Oh, is dat zo? Ja, nou ja, ja bij wijze van spreken. <laughs> we spelen dat nu even. Ik ben ja, even tien okay. seconden. Stefan Groothuis, het is nu weer voorbij. Oké, okay, maar er is wel een reden waarom hij stopt. Want als hij het heel erg leuk zou vinden, zou hij nog wel doorgaan. Of als hij het nog wel aan zou kunnen of, of nog wel op zou kunnen brengen, zou hij doorgaan. Nou, elke keer en, zo vroeg uit mijn bed om te trainen. Nou, bijvoorbeeld, dat zou een reden kunnen zijn. Dus als je na twee maanden, want vaak na een bepaalde periode kun je, kun je eigenlijk alleen nog maar de, de leuke dingen herinneren. Dat is bijvoorbeeld ook bij een relatie zo. Als je het uitmaakt met, <lacht> oh ja. met je partner, dan uh, kun je na een bepaalde periode eigenlijk alleen nog maar de leuke dingen uh, herinneren over het algemeen. En als je dan een papiertje erbij kan pakken... waarom je eigenlijk op dat moment er ook mee gestopt bent... dan uh, ja, kan dat heel veel troost geven. Ja, en dat helpt je dan om uh, te realiseren waarom het ook alweer was? Ja, precies. Ja. Oké, okay, dus dat is een tip die jij hem zou geven? Ja. Zijn er ook topsporters tegen wie ze zeggen... Van, Joh, je moet helemaal niet stoppen, ga vooral door. Het is even een dipje wat je hebt, maar uh, daar kom je wel weer overheen. Uh, nou Het is denk ik helemaal niet belangrijk wat ik ervan vind. Het gaat heel erg om de sporter zelf... De sporten sporter zelf geeft wel aan wat hij of zij wil. Oké. Okay. Welke medaille heeft de meeste emoties opgeroepen? Achter de schermen? Achter de schermen? Bij wie? Nou ja, dat, dat weet jij dan. Dat weet <laughs> ik niet. Of voor mezelf? of voor ja, de Nou, sporten. eerst maar voor jezelf. Uh, voor mezelf. Uh, Poeh. Nou, ik vond um, ja, de gouden medaille van Jorien Ter Mors... op de lange baan, vond ik heel mooi. Um, Zoals ze daar zelf van zei van, ja, Ik had hem zo ingeruild voor een bronzen short-track medaille. <laughs> ja, nou ja. Weet ik niet. Maar um, ja, jij kent heb, haar goed? Ja, ik heb samen met haar getraind en ik weet de hele achtergrond. En gewoon hoe ze daar tot geko toe gekomen is, uh, vind ik gewoon heel mooi. Um, ja, maar ook, ook de bronzen medaille van Shinky vind ik heel mooi. Uh, Michel Mulder die goud pakt. Uh, de 1, 2, 3 die, die we heel veel uh, gezien hebben. Oh ja. ja, allemaal heeft het dat met mij gedaan. Oh ja. En ken jij het echte verhaal van wat er nou gebeurd is tussen uh, Jorrit Bersma en de rest van die poe? Is dat belangrijk wat ik daarvan vind? Nee, of je het verhaal kent. Ik ga niet vragen oh, wat kent. het is, maar of je het kent. Oh, is het dan belangrijk om te weten ja. of ik het ken? Ja, anders vroeg zon, ik het niet ja. natuurlijk. Oh. Ongelooflijk. Nee, da da daar ga ik verder niet... Uh... Zelfs niet of jij het verhaal kent? Um, ja, nee, ik, ik werk voor de atletenvereniging voor de KNSP, dus ik ben wel uh, op de hoogte van uh, wat er zoal gespeeld heeft. Oké, okay, maar verder ben je ontzettend integer en dat zie je. Tracy Poeman met een move over, darling. Wij zeggen hartelijk dank tegen Margriet te Schutter. Ga je over twee jaar naar de volgende spelen ook weer? Dat is wel heel erg verslavend. Oké. Okay. Wil Eikenboom, hartelijk dank. Herman Meijer bedankt. Maarten Hag bedankt. En burgemeester Anton Barske. Straks in Kunsthof is uh, schrijver Daan Hirma van Vos te gast. Veel plezier bij het luisteren en graag tot morgen. Dag. Dit is 25 februari 2014. Dit is de dag van Diederik. In Den Haag zijn alle gouden medaillewinnaars van de winterspelen geridderd. Schaatster Jorien Termors relde haar koninklijke onderscheiding meteen in voor een shorttrack medaille. De NOS trekt de stekker uit studio Sportwinter met Henry Schut. Aanvankelijk leek het programma een groot succes, maar sinds de Olympische winterspelen voorbij zijn vallen de kijkcijfers tegen. Op de maan is afgelopen september een stuk ruimtepuin ingeslagen. Spaanse astronomen spreken van een kleine steen voor de mens, maar een grote meteoriet voor de mensheid.